De Zingende Boom Heel lang geleden maakte een oude tovenaar een lange reis door een vreemd land. Op een dag had hij zo lang gelopen dat zijn voeten pijn deden. Hij besloot een plekje te zoeken waar hij even kon uitrusten. Terwijl hij verder liep hoorde hij gezang... Niet het zingen van vogels of het ruisen van de wind door de bladeren van de bomen, maar een heldere stem die een lied zong waarvan hij de woorden niet kon verstaan. Hij liep verder en kwam op een open plek in het bos. Midden op die open plek stond een prachtige boom. De bladeren schitterden in het zonlicht. Het leek alsof de boom van puur goud was. Opeens hoorde de tovenaar weer duidelijk zingen, nog luider dan eerst. Hij keek om zich heen, maar hij zag niets anders dan de takken van de boom en kikkers en muizen die door het gras renden. De tovenaar ging onder de boom op het gras liggen om wat uit te rusten. Misschien kon hij een poosje slapen voordat hij verder ging. Maar het gezang hield hem wakker. De tovenaar ging rechtop zitten en keek nog eens om zich heen. Maar hij kon niets bijzonders ontdekken. Ik moet die zanger vinden, zei hij hardop. Dan kan ik hem vragen op te houden, zodat ik even rustig kan slapen. Hij stond op en keek omhoog naar de bladeren en de takken van de boom. Daarna raakte hij voorzichtig de boomstam aan. Hij voelde de schors van de stam zachtjes onder zijn vingers trillen. En toen begreep hij het. Het was de boom die zong. Het is lang geleden dat ik een boom heb horen zingen, mompelde de tovenaar. Maar gelukkig ben ik niet vergeten hoe ik hem kan laten ophouden. Hij haalde een lang stuk touw uit de zak van zijn wijde mantel en gooide het in de lucht. Tegelijkertijd mompelde hij een toverspreuk. Het touw danste even op en neer en wikkelde zich toen twee maal om de stam. De tovenaar mompelde nog een toverspreuk en toen knoopte het touw zich vast. De tovenaar zei nog een toverspreuk en toen hield de boom op met zingen. Zo, nu kan ik tenminste rustig slapen, zei de tovenaar en ging lang uit op het gras liggen. Maar toen zag hij dat er uit de wortels van de boom sliertjes rook omhoog kwamen. Hij ging rechtop zitten. De sliertjes rook werden dikker en even later hing er een grote grijze rookwolk om de boom. De rookwolk veranderde langzaam van kleur. De rook werd donkergrijs en toen zwart. En opeens... Begon de wolk rond te draaien en veranderde in een bosgeest met reusachtige oren, een knobbelige neus en lange armen met handen zo groot als kolen scheppen. <lacht> lachte de bosgeest, Wat ben jij je stomme tovenaar zeg? Heel veel jaren geleden heeft een andere tovenaar me in deze boom opgesloten. Maar nu jij de boom hebt laten ophouden met zingen, ben ik weer vrij. En ik heb zin om je op te eten. De bosgeest pakte de oude tovenaar vast bij zijn baard. Maar gelukkig wist de tovenaar dat bosgeesten heel dom zijn. En deze zag er wel heel dom uit. Ga je me koken of braden? vroeg hij aan de bosgeest. Je weet toch wel dat tovenaars niet rauw gegeten kunnen worden. Daar krijg je alleen maar maagpijn van. De lelijke bosgeest dacht even diep na. Ik ga een groot vuur maken en je aan een tak vastbinden. En dan ga ik je boven de vlammen roosteren, zei hij. Maar ik kan weglopen als jij een vuur gaat aanleggen, zei de tovenaar. Dat is waar, zei de bosgeest. Ik zal, eh, uh, ik zal... Waarom bind je me niet vast? vroeg de tovenaar. Dan kan ik niet weglopen. Dat is een goed idee, zei de bosgeest. Maar waar zal ik je aan vastbinden? Aan de boom natuurlijk, zei de tovenaar. Met de touw dat ik om de boom heb gewikkeld om hem te laten ophouden met zingen. De bosgeest draaide zich om en pakte het touw vast... Hij begon de knoop los te maken, precies zoals de tovenaar had gehoopt dat hij zou doen. En toen de knoop los was, werkte de toverspreuk, waardoor de boom was opgehouden met zingen ook niet meer. De boom begon te zingen en de bosgeest kreeg een paarse kleur. Daarna veranderde hij weer in een dikke rookwolk. De rookwolk werd kleiner en kleiner. En toen er nog maar een klein sliertje rook te zien was, stopte de tovenaar het touw terug in de zak van zijn wijde mantel. Daarna sprak hij een toverspreuk uit, waarna niemand, zelfs niet een tovenaar, de bosgeest ooit nog zou kunnen bevrijden.